Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-PVDA-leider Ascher gaat de Europese Commissie adviseren over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Hij wordt speciaal adviseur van de Europees Commissaris van Werkgelegenheid en Sociale Rechten. Ascher gaat onder meer in kaart brengen hoe Oekraïnse vluchtelingen... naar de eerste noodopvang in de Europese landen kunnen integreren. Ook bekijkt hij hoe vluchtelingen aan het werk kunnen op basis van hun opleiding en ervaring. Het is een onbetaalde functie die Ascher vervult naast zijn baan als consultant. Oekraïne wil de vredesonderhandelingen met Moskou eind augustus hervatten. Dat zei de Oekraïnse hoofdonderhandelaar tegen de Amerikaanse omroep Voice of America. In de tussentijd zal Oekraïne tegenaanvallen op de Russen uitvoeren, zei de onderhandelaar. Daardoor krijgt zijn land volgens hem een betere onderhandelingspositie. Kort na de Russische inval in de Oekraïne begonnen al vredesonderhandelingen, maar die liggen al een tijd stil. De laatste onderhandelingsronde zonder resultaat was eind maart in Turkije. Het kabinet komt waarschijnlijk vanmiddag met eerherstel voor Dutchbed-veteranen. Premier Rutte en minister Ollongren van Defensie bezoeken de Oranje-kazerne in Schaarsbergen. Daar zijn veteranen aanwezig die in 1995 naar Srebrenica werden uitgezonden. De enclave werd ondanks de aanwezigheid van Dutchbeds onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs. Meer dan 8000 moslimmannen werden vermoord. Rutte en Hollongren gaan op de kazerne waarschijnlijk zeggen dat Dutchbed toen op een onmogelijke missie werd gestuurd. Vanwege de tropische temperaturen heeft het KNMI vanmiddag voor de provincie Limburg code geel ingesteld. De temperatuur kan er oplopen tot 35 graden. TVM meldt dat de luchtkwaliteit in Limburg, maar ook in Noord-Brabant en Gelderland vandaag slechter kan zijn door smog. Het weer, het is zonnig en vooral in het zuiden en zuidoosten is het dus tropisch warm met lokaal 35 graden. In het noorden is het een stuk koeler met hooguit 22 graden. Morgen wordt het 16 tot 24 graden met kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam-Tuindorpen file van 3 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Het heeft te maken met de werkzaamheden daar. De weg is tot vanavond 6 uur dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zom, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu oud-Zandvoort. Body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 I'm yeah.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 Ja, dat kwam intern, uh, werd dat uh, opgelost. En dat ging, uh, zwinters, gingen, we, gingen ze, ik nog niet natuurlijk... gingen ze naar het Stoopsbad om uh, reddend, zwemmend redden te doen. Maar ook gewoon je diploma halen. Want, want ik heb uh, diploma, en dat was vroeger niet toen je 4, 5 of 6 was... zoals uh, nee, tegenwoordig. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik geloof dat ik 8 of 9 was. Ja. Dat, uh, dan mocht je met de bus mee...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 De wedstrijden ook kampioen voor Nederland geworden. In, uh, in Hoek van Holland. Uh, roeien was, dan, was een soort puntensysteem, was daar. En daar zijn we dus uh, kampioen. En ik voor. heb begrepen dat dat nog steeds gebeurt. Misschien niet op zo'n grote schaal, nee, maar de jeugd uh, roeit, ja, geloof de, ik wel. Ja, de roeiwedstrijden zijn er. En, uh, dus het heet nu racen. Maar uh, het was uh, echt bondstrandig, zoals vroeger. De, uh, zwemmen, roeien, lijnreddingen. Uh, dat. Uh,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 Post Zuid gegraven. En daar zat Nico Hofman uh, heeft daar zijn eigen... heel erg uh, mee bezig gehouden. En uh, nou, dan, hadden ze, dan hoefden ze niet helemaal naar de post. Als het daar wat was, konden ze daar een alarm maken. En dan ging er uh, op uit een, uh, een belletje af. En dan had je zo'n. Uh, dat was de eerste communicatie eigenlijk. En na de rand kwamen de portefoons. En toen in een waterdichte zak, kon die, mocht hij die dan ook mee aan boord van de boot. Dus je had al een betere communicatie.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 Ja, nu die moest je aanvragen en daar moest je fix voor betalen. Ja. Want dat weet ik nog. Ja, ja. Want het was altijd de strijd van hoeveel portefoons ja. hebben we nou. Ja. En uh, portefoons die je niet meer gebruikte, dat je die afmeldde. Want ja. anders ging je ja. betalen voor portefoons die niet meer in gebruik, niet waren. Meer in gebruik waren. Want nou. al die nummers, die moesten allemaal geregistreerd corresponderen. Uh, en corresponderen met je ja. vergunning. Ja. ja, dat was echt een hele toestand, ja. Ja. dat weet ja. ik wel. Dat kwam iedere keer weer in het bestuur aan de orde. Jongens, let op. Ja.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 De vissen. Wie gaat er mee? Ga er mee? Al naar de zee, aan de zee. Dit is de grote dag ik kan niet pissen, wie gaat er mee? Ga er mee. Al naar de zee, aan de zee, ja, zeg, je moet maar op, daar gaan we zwemmen. Ze gaan ervoor. Ja, ze gaan hoog. We zijn.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 was de nieuwe geit eraf en uh... ja en er is een hele discussie geweest of wij ook naakt op het Naakstrand ja. moesten zitten ja ja ja, ja. <laughs> dat dus, was... maar dat hebben we <laughs> ja en ook niet en, en ook later of je op de Ernst Brokmeer of op Piet oud uh, de dames topless ja. uh, mochten ja, zitten ja, ja nou dat is dus uh, zo geregeld dat ze binnen en bij de post uh, niet topless nee, en na de rand van water dat gewoon en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 Play-in in Amsterdam en in Zonvoort. Ik wens u een heel fijn weekend toe.